Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren die op de camping op ter stelling staan, moeten zich van de gemeente laten testen. Niet op SOAS vanwege mogelijke nachtelijke avontuurtjes, maar om te checken of ze corona hebben. Het is een advies van de GGD Friesland. De test moet negatief zijn of de jongeren moeten bewijzen dat ze alle coronaprikken hebben gehad. De afgelopen weken werden op twee jongerencampings op Terschelling meerdere besmettingen ontdekt. De gemeente wil met deze eisen voorkomen dat het coronavirus zich over de rest van het eiland verspreidt. De jongeren krijgen ook het advies om zich tussentijds te laten testen. In Noorwegen gelden vanaf morgen strengere regels voor Nederlanders die het land in willen. Mensen die niet volledig tegen corona gevaccineerd zijn... moeten bij aankomst naar een speciaal quarantainehotel. Jord correspondent Dirk Evers over hoe het allemaal werkt. En dan moet je zeker drie dagen blijven en dan heb je een PCR-test nodig. En als die negatief is, dan blijf je in quarantaine... maar mag je wel de plek uitkiezen waar je in quarantaine wil. In totaal duurt die quarantaineperiode dan tien dagen... Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd vanwege bosbranden op Sardinië. Volgens lokale media zijn een paar gebouwen beschadigd en hebben boeren oogsten en dieren verloren. Voor zover we weten zijn er geen gewonden. Ook op 100 kilometer afstand van Barcelona loopt het uit de hand. Bij een bosbrand daar is meer dan een hectare aan bos- en landbouwgrond verloren gegaan. Nu een aantal regio's in Nederland donkerrood gekleurd zijn... moeten sommige toeristen in ons land rekening houden met extra maatregelen. Vooral als ze weer naar huis gaan. Zo moeten Duitsers die hun land weer inreizen en niet volledig gevaccineerd zijn... vanaf overmorgen vijf dagen in quarantaine. Deze man die in Amsterdam tochten op rondvaartboten organiseert... merkt de gevolgen daarvan. De Duitsers, dat is nu ongeveer... 40% van onze mensen, van onze gasten, die lijken wel met gierende banden de stad uit te gaan. Dus ja, als daar het grootste gedeelte van wegblijft, dan ga je dat echt merken natuurlijk. Toch zijn er ook nog toeristen die zich helemaal niks aantrekken van welke kleur dan ook. We willen gewoon in Holland, komen, even als het rood, yellow, groen is het oké okay voor ons. Het weer, er is zon, maar er zijn ook stapelwolken die vanmiddag uitgroeien tot buien. Die kunnen best stevig zijn met hagel, onweer en windstoten. Het wordt een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, bij knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En deze Billy Joel heeft heel veel grote hits gemaakt, waaronder de single die we zojuist voor je draaiden, You're Only Human. Het is even na twee uur zondagmiddag, na een wat rommelige zondagmorgen, En dat bedoel ik niet qua programmering van CFM. Want Jess was er gelukkig gewoon lekker tussen tien en twaalf uur, maar wel wat betreft de Olympische Spelen, want... Als ze inderdaad uh, tegen die 50 uh, medailles uh, aan willen knallen, uh, Albert Jan. Ja. dan moet er nog wel het een en ander gebeuren. Want uh, het is het allemaal net niet. Het is het allemaal net niet. En uh, dat, uh, dat zeg je juist. Ik bedoel, ik bedoel uh, we hebben de estafette, Vette uh, vierde plek. Uh, we hebben met de wielrennende heren vierde plek. Uh, wat hebben we nog meer? An, uh, nog een, ergens een vierde plek. Oh ja, met, uh, nou goed, in ieder geval. Het is het allemaal net niet. Op dit moment. Nee, niet en, echt. En uh, dat, dat zet toch wel een beetje de toon uh, voor uh, de komende dagen. Uh, maar goed, wellicht. Want je, kijk, de dames Vetten. die leer je ook sowieso al in voor brons in ieder geval. Maar goed, nee, vierde. Nou. Annemiek van Vleuteren, de, de finish over, helemaal juichend. Ja. Yes, ja. Yes, ja. Yes, yes, yes. Ja. Ik denk, nou, ze is blij dat ze uh, toch nog een uh, medaille heeft uh, dit jaar tijdens de Olympische Spelen. Maar ze dacht gewoon dat ze eerste was geworden. Ja, klopt. En uh, maar goed, dat was een communicatiefoutje, geloof ik. Ja, ze hebben geen oortjes in, hè? Nee, nee, kijk, dat scheelde toch een heel stuk. Ik bedoel, anders, nee, anders was die, die, die, die, die communicatie natuurlijk een stuk duidelijker geweest. Maar goed, zilver uh, op een wegetappe voor Annemiek van Fleuten naar vijf jaar geleden. Toch dat tragische ongeluk in die bocht. Uh, heeft toch een uh, medaille. Ook mede dankzij de drie uh, teamgenoten van haar die haar uh, keurig. Uh, voorin hebben gehouden en hebben uh, beschermd, om het zomaar eens te zeggen. Dus uh, wat dat betreft, uh, nee, een beetje ne allemaal net niet uh, vandaag. Nee, en als ik dat landschap uh, zie trouwens... Uh, bij de, bij de wielrennerbaan uh, uh... ja. parcours, dan uh, valt mij op... Ja, ik vind het niet echt uh, dat ik denk van uh, daar word ik uh, vrolijk van. Hè? Ik heb net de Tour de France uh, gekeken. Ja. Dat zag er toch wel even wat beter uit uh, dan dit. Ja, maar... Ik heb een beetje, ja sorry dat ik het moet zeggen, maar uh, eerder trek ik de vergelijking met Tsjernobyl uh, dan uh, met uh, een uh, lekkere, ja, lekkere landschap. Ah. Ik vond het wel leuk, ik bedoel, over een, een, een autocircuit heen. Ik bedoel, het was wel geaccidenteerd terrein. En ga jij dat maar eens mee op een fiets zitten met een, deze uh, luchtvochtigheid en met deze hoge temperaturen. Dat was nog echt afzien hoor. Nee, ik God, wees blij dat, ik, wees blij dat je Oh, atletiek heb, Oh Nee, je, de, de Wevers is ook naar huis hè, die kan ook naar huis. Die is ook, uh, niet, heeft zich niet geplaatst voor de finale op de brug. Dus wat dat zijn allemaal teleurstellingen vanmorgen. Maar goed, over een tiental, nog kleine tien minuten. gaan we weer hockeyen. Uh, ja, ja, tegen Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, goed. Na nou de, de, de 3-1-nederlaag tegen de Belgen uh, in het pool. Uh, is het uh, voor de hockeyers van Nederland. Uh, zaak dat ze in ieder geval van Zuid-Afrika winnen. Want in ieder geval de nummers 1 en 2 in de pool gaan door. Dus uh, dat wordt in ieder geval België en Nederland. En laten we hopen dat ze elkaar weer te tegenkomen in de finale. Net zoals bij het Europees kampioenschap. We hebben we toch een mooie finale. Goed, uh, maar wij gaan... Uh, ja, in Zandvoort is momenteel de kofferbakmarkt in volle gang. En uh, iets na half drie, uh, kwart voor drie... gaan we even bellen met uh, de organisator Roy van Buringen. Want het is de tweede kofferbakmarkt dit jaar. Maar het is ook alweer de laatste, hè? Ja, het gaat snel uh, ja. voorbij dan. Maar goed, kijken hoe de sfeer is uh, daar in het centrum van Zandvoort. En uh, of uh, Roy tevreden is. Uh, want de, de, de, de, de kraapjes waren al vrij vroeg uh, allemaal al uh, verhuurd. Dus dat liep allemaal storm. Nou, de Duitsers kunnen allemaal nog vrij naar Zandvoort. Want dat is tenminste nog, uh, hoe noem je dat, corona-vrij. Uh, zo interpreteren ze dat. Tenminste, dat las ik in de Volkskrant. Uh, maar goed, uh, laten we... Het is zondag. Het is redelijk mooi weer. Het is alweer lekker benauwd buiten. Er komt een, een weeralarm aan. Of in ieder geval waarschuw ik me daarover meer. Tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Uiteraard hebben we het vaste item om half vier de evenementenagenda. En het dier van de week wat we gisteren hadden, Greet... Hè, weet je wel, negen jaar oud, maar toch nog jong en vitaal. Uh, die heeft inmiddels een baas alweer gevonden. Dat is goed nieuws. Uh, dus we gaan weer terug naar uh, Libby. Want we uh, zaten in de loop van deze week dus meerdere honden in het asiel. Maar die zijn allemaal of gereserveerd of hebben weer een, een thuis gevonden... waaronder dus Greet. Dus we gaan deze week weer aandacht schenken aan Libby. Want die heeft toch wat moeite om een thuis te vinden... Het gedicht van de dag, daar hebben we het straks nog wel even over... want ik heb een aantal uh, pas, pakkende gedichten voor je meegenomen. Ben je al een beetje bijgekomen van gist, oh, gisteren? Oh, gisteren. Ja, nee, die was, die was wel zo goed. Ja, he? Daar ben ik, nog, ja. Ben, ik, ben ik nog een beetje ziek van. Goed, Zandvoorts nieuws in kort. Ook dat ontbreekt natuurlijk niet. Uh, kwart over vier hebben we Pit Report. Uh, zoals gezegd, de Olympische Spelen zullen we voor u ook volgen. In ieder geval, we beginnen met het hockey en kijken wat ons verder aangeboden wordt tijdens de, deze komende drie uur. En in het tweede uur hebben we natuurlijk CFM in de regio. En daar beginnen we in Zandvoort, want er is in Zandvoort een inzameling gehouden voor uh, inwoners van het rampgebied in België, Duitsland en zowel in Zuid-Limburg. En de Belgen die zitten er weer, weer middenin hè, in, in het rampgebied. Geweldig initiatief uh, vanuit Zandvoort. We gaan ook naar Amsterdam. Want uh, ja, wat dat betekent dat nou dat donkerrood zijn uh, voor de toerisme in Amsterdam? Je hebt er al een stukje van kunnen horen in het nieuws... maar wij hebben de hele reportage voor u in het tweede uur. En kan je ook herinneren dat er een, een pandje in Haarlem te koop stond voor uh, 9 ton? Ja wat, uh, wat, ja, wat ze een beetje opgeknapt hadden, ja, dat pandje bedoel je? Ja, dat hebben ze een beetje opgeknapt. Ik ja. bedoel, daar hebben ze iets moois van gemaakt en het uh, is nu voor 4 ton verkocht. Ook daar hebben we in het tweede uur een bijdrage over... En voor de rest natuurlijk ook nog wat zandvoort nieuws tussendoor. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En laten we hopen dat het met de heer Hokkiers uh, dit keer oh, niet, uh, niet is. dit keer goed gaat. Zou ik geen uh, revelation time uh, draaien met Zuid-Afrika? Nee, nog, nog niet. Nog niet? Ja, ik had hem eigenlijk klaarstaan, maar dan kies ik gewoon even voor anderen. Klik, en er komt er een andere plaat in. Twisting by the pool. Yeah. We'll We maken er weer een gezellige zondagmiddag bij op de Zandvoorts Radio. Ja, met de muziek van in dit geval de Dire Straits en Twisting by the Pool. Zodanig het nieuws in het kort op de zondagmiddag bij CFM. Maar eerst deze van Deepest Moat en People Are People. And... En people are people. Het is uh, kwart over twee geweest. Dat betekent dat we het nieuws in het uh, kort met je gaan uh, doornemen, Albert-Jan. We hebben het niet over hockey, hè? Uh, uh, nee, nee, nee dat is een gouden tussenstand. Het was binnen één minuut. Uh, we scoorden uh, Zuid-Afrika tegen Nederland. Tussenstand momenteel 1 tegen 0. Uh, in ieder geval in het voordeel van Zuid-Afrika. En moment, nu mag uh, Zuid-Afrika een strafcorder nemen. Het is een verrassende start om het zomaar eens te zeggen. We houden nu op de hoogte. Goed, Zandvoorts nieuws nou in het kort. Het circuit Zandvoort is optimistisch over het onderzoek naar het stikstofuitstoot rond de Formule 1... dat de rechtbank afgelopen dinsdag heeft ingesteld. Dat laat een woordvoerder weten aan uh, de media. De rechtbank heropende afgelopen week het onderzoek naar de uitstoot. Een gerechtelijke onderzoeksorganisatie gaat de kwestie nu bekijken.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 In het algemeen be bekend uh, dat de inmiddels hybride Formule 1-auto's... alleen maar zuiniger en schoner zijn geworden in de afgelopen 30 jaar. Al dus de woordvoerder van het circuit. Zorggroep Reynalda en Kermerhart, beide ouderen in de regio zuid kennemerland onderzoeken momenteel de mogelijkheid om te fuseren. Hiertoe hebben zij onlangs een intentie naar elkaar toe over uitgesproken...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 De reuzebol van Corbani is onderdeel van een project Giant Tulip Bulbs van de gildemeesters Bollenstreek. Het uh, levensgrote kunstwerk staat in de tuin van adoptant Royal Enthus in Hillegom. Royal Anthus behartigt namelijk wereldwijd de belangen van onder andere de handelsbedrijven in de bloemensector... De reuzebol kun je dus ook zien als het handelsmerk voor deze organisatie. Daarna steunen zij met de aanschaf van deze kleurige bol... het initiatief van de gildemeesters om de relatie tussen de Duin- en bollenstreek en de Bloembol te versterken. Al dus Henk Westerhof, voorzitter van de Royal Anthus. Er is een fietsroute uitgestippeld langs alle kunstwerken. Ga je voor naar de website www.gildemeesterbollenstreek.nl www.gildemeesterbollenstreek.nl de gemeente Zandvoort maakte onlangs bekend dat een stuk grond... naast het bekende Holland Casino is verkocht aan een projectontwikkelaar. Het stuk grond op het Badhuisplein was eigendom van Correndon en de reisorganisatie was voornemens om daar grond te gebruiken voor een nieuw... Een strandhotel. Wethouder Elf Verheij zal spoedig met het bedrijf, de nieuwe eigenaar 3GT... en het Holland Casino in gesprek gaan... om het belang van de gemeenschappelijke nieuwe ontwikkelingen te onderstrepen... en waar nodig te faciliteren om die samenwerking in goede banen te leiden. Al dus Verheij... Alle medewerkers van de drie locaties van het Spaarne Gasthuis... dragen vanaf aanstaande maandag weer een neus- en mondmasker. Zij die direct contact hebben met patiënten... dragen dan ook weer een medisch masker. Reden is dat het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio... helaas weer erg hoog is, al is het ziekenhuis. Het ziekenhuis bezoekt patiënten en bezoekers ook een mondmasker... te dragen vanaf aanstaande maandag. Dit is vrijwillig. Alleen in situaties waar anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is... geldt een mondkapjesplicht. Vanaf 26 juni waren de mondkapjes verdwenen uit het ziekenhuis... vanwege de afnemende coronamaatregelen en dalende besmettingen. Eind juni kon het Spaarne Gasthuis nog trots melden... dat er geen coronapatiënten meer op de afdeling lagen. Patiënten die nu zijn opgenomen... mogen dus vanaf aanstaande maandag ook nog maar één bezoeker ontvangen per dag... voor maximaal één uur. Dankjewel Albert-Jan, dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook weer na te lezen op onze CFM-app. En mocht je die niet hebben, dan kan je hem gratis downloaden in de diverse stores. Zo dadelijk gaan we het weerbericht een beetje doornemen voor de komende dagen. Gaan we nou eindelijk een keertje echt zomer krijgen. Nou, heeft het uitgezocht. En gisteren hebben we uiteraard al een berichtgeving daarover gehad... van een bij Sanford op zaterdag. Maar wie weet, misschien is het nog wel een stukje beter geworden. Weer een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80, Dayton en the Sound of Music. Weerbericht. Hoofd drie geweest. We gaan eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. In code. Nou, wel donkerrood of niet? Uh, nou, laten we zeggen. Uh, nee, we beginnen met code geel vandaag. Allereerst uh, goed. Uh, het weerbericht. Weerverwachting, moet ik zeggen. Na weer een droge nacht is het vandaag een herhaling van zetten. We starten de dag droog met wat zon... maar in de middag komen weer stapelwolken tot ontwikkeling... en deze groeien uit tot stevige regen- en onweersbuien. De wind waait uit het zuiden tot het zuidwesten en is meest matig en het wordt een graad of 23 tot 25 graden. En in navolging van deze weersverwachting voor vandaag... Uh, heeft KNMI een code geel afgegeven. Want zoals gezegd, het gaat vanmiddag flink donderen boven de provincie... Vanaf het middaguur trekken stevige onweersbuien over... die gepaard gaan met flink wat regen en hagel. Het KNMI heeft code geel afgegeven... en waarschuwt open plekken en open water te mijden. De code geel geldt al vanaf uh, uh, 12 uur vanmiddag... tot 10 uur vanavond in de hele provincie, behalve Texel. En voor maandag zijn er wederom opnieuw onweersbuien uh, voorspeld. Zo ook uh, na het weekend dus is het licht wisselvallig zomerweer... met dagelijks een paar buien... De zon schijnt uh, ook geregeld en het blijft aangenaam warm met 22 tot 23 graden. Aan het eind van de week lijkt het kwik iets te dalen naar waarde rond de 21 graden. Daarmee zou het kouder zijn dan de eind, gebruikelijk eind juni. Juli moet ik zeggen. Een hoogzomerse periode met zomerse tot tropische temperaturen zijn nog niet te verwachten. Want ook met augustus op de kalender worden temperaturen van maximaal 21 graden verwacht. En daarmee leidt ook augustus te koud te starten voor de tijd van het jaar. Dat was het Nou, Albert-Jan Vos, je wordt weer bedankt hè, voor uh, dit uh, weerbericht. Uh, uh, worden we niet echt vrolijk van Van Hopje, niet trouwens? Maar goed, maken we er een mooie uitzending van. Met uh, onder meer uh, deze lekkere hat in de city. Afraid of the world we made on our hot summer night, 'cause when a lonely, lovely walks by. Fun. Don't forget you're young on a hot summer night. Sometimes, someone summer, you're not.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 Zon radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh, oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En zo dadelijk gaan we live schakelen met het uh, gastruisplein met Roy van Buren. Daar bij de kofferbakmarktverkoop. Uh, Heel benieuwd hoe het daar gaat. ...van Camilla Cabello, Danko Jet. En tevens ook uh, inderdaad een uh, lekkere zonnige plaats. Nou ja, of het weer echt uh, zonnig is vandaag... Nou, ...dat kunnen we niet echt uh, zeggen, toch Roy? Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, het zonnetje schijnt toch wel. We mogen blij zijn, toch? Jawel, het is een klein, klein beetje zonnig, maar het is niet ja. echt uh, een hot summer uh, day, uh, zeg maar. Nee, nee. vorige maand was het wel uh, anders. Ja, zeker. Maar jij uh, staat uh, waarschijnlijk op het gastensplein bij de kofferbakmarktverkoop. Ja, ik sta als verslaggever voor CFM. Nu wordt het goed. Ja, collega, collega, ja, collega. collega. Wel weer, ja zeker. I'm back, wil ik zeggen. Maar um, ja, zaken op het uh, gasthuisplein uh, en staat en een kleine krocht. Uh, voor de kofferbakmarkt inderdaad. Klopt. En, uh, en uh, Ja, vertel. Ja, het is weer een gezellige markt, kan ik zeggen. De organisatie zit vol met de markt. Er zijn zo'n 45 plekjes verhuurd. En met allemaal leuke snuisterijtjes als gewoonlijk, wat u gewend bent van de kofferbakmarkt. En ja, het is ook wel aardig druk, qua lopen. En ja, wat ook wel weer leuk is, want het is drie jaar geleden dat de kofferbakmarkt geweest was. En vorige maand was er ook eentje. En nu weer... Het is leuk dat de Kleine Kroch erbij is betrokken, want dat brengt toch die toeloop naar het Gassigplein uh, wel, uh, ja, wel uh, wat drukker inderdaad. Dus het uh, is wel erg leuk om, uh, om te zien dat als je de Kleine Kroch erbij betrekt, ja. dat, er, dat er gewoon wat meer uh, ja, toeschouwers komen naar die markt. Maar je was ook al toen, toen het bekend werd dat je twee kofferparkmarkten dit jaar zou organiseren. Was het ja. al vrij snel uh, vol, uh, de inschrijvingen, vrij gauw vol, toch? Ja, inderdaad. We merkten wel dat er, omdat de weersvoorzorgingen slechter waren voorspeld, dat er wat uh, ja, annuleringen waren. En ook vanwege natuurlijk uh, de corona-epidemie, waar mensen toch uh, last van hebben, uh, dat daar toch wat afmeldingen kwamen. Dus we hebben toevallig gisteren nog wat nieuwe aanmeldingen weer gekregen... waardoor we toch die markten helemaal konden uitverkopen. Maar uh, het is duidelijk weer gebleken, ook deze vandaag weer... en de vorige keer uh, met de markt, dat het een geweldig succes is. En waarom dan uh, dit jaar twee van die markten en niet meer? Ja, het, is, het heeft toch ook wel een beetje te maken vanwege de, ja, de coronatijd waar we in leven. De, de risico's zijn heel erg groot, ook qua vergunningen. En we hadden eigenlijk gewoon besloten om er maar twee te gaan organiseren. Alleen, um, ja, vorige maand dachten we naar het succes. Dachten we dachten van ja, eigenlijk moeten we er nog een derde of een vierde markt bij uh, doen. Maar dat is gewoon niet mogelijk. Ook vanwege de planning bij de gemeente niet. Uh, er zijn toch ook wat andere evenementen op het Gasthefplein uh, gepland door anderen organisaties, uh, waaronder het gasvrijplein, uh, waar een hele maand culturele muziek en allerlei leuke evenementen zijn, uh, op corona proef en afstand. Da Daardoor is het gewoon niet mogelijk. En uh, ja, volgend jaar kan ik wel vertellen, komt de kofferbakmarkt drie keer zo hard terug, uh, vijf keer vanaf mei tot en met september. Dan uh, gaat dat evenement gewoon weer elke maand terugkomen, zoals vroeger. Helemaal goed, uh, Roy. En hoe is uh, jullie samenwerking met de gemeente? Ja, dat is heel erg goed, Het was, uh, dat, dat was eerst op een laag pitje en dat is echt heel erg fantastisch geregeld. Wat ook bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is, uh, er waren toch wat uh, soort kleine foutjes uh, vanmorgen waar we uh, op kwamen bijvoorbeeld, dat er geen dranghekken waren en uh, dat de fontein niet uitstond, maar als je dan wel... Uh, Wacht even, ho, ho, ho, dat de fontein niet uitstond? Ja, bijvoorbeeld. Met, met alle, daar stonden kraampjes en toen begon de fontein te doen? Nee, dat gelukkig niet. De, ik, hoor, ik hoorde hem brommen. Waardoor dat, dat gaf toch wel teken dat hij aanstond. <laughs> nee. En het mooie was dat ik dan wel naar de politie en naar de, naar de Spanelanden bel. Van jongens, help alsjeblieft. Ja. En dat dat wel meteen geregeld is. En dat is mooi dat we hier nog in een klein dorp wonen. En dat we gewoon nog elkaar kennen. Ja. En dat maakt die samenwerking met de gemeente. maar Ook met de handhaving en met Spanelanden wel. Fantastisch. Ja, vroeger had uh, Jan Kool toch uh, de sleutel van die kast, of niet? Uh, ja, geloof ik wel. Ja, hè? ja maar maar dat ja, is ja, niet uh, meer uh, tegenwoordig. Nee, dat, uh, dat uh, zeker niet meer. Maar misschien is het wel een tip om weer een buurtbewoner beheerder te maken van die kast... waardoor het wat makkelijker te handelen is, inderdaad. Ja, maar de, jouw samenwerking met de gemeente, ik vroeg dat eigenlijk... omdat ik uh, vanmorgen even een kijkje was uh, wezen te nemen in het dorp. En ja. toen zag je inderdaad dat de kleine krocht ook uh, keurig netjes uh, afgesloten uh, was... Met de, de dranghekken, maar dat er ook meteen, uh, zeg maar, uh, f, ja, ik noem het maar, even, verkeersregelaars uh, daarvoor uh, stonden. Uh, worden die uh, door de door organisatie of door, door jou en, uh, en, en Insight uh, en het uh, wapen be betaald, of uh, is dat de bijdrage van de gemeente? Nee, dat zijn onze vrijwilligers, want ze zijn, zijn natuurlijk een vrijwilligersorganisatie. En die, die, die, die, ja, we hebben vrijwilligers daarvoor die daar ook voor hebben geleerd en die dat ook wel mogen. Dus dat is heel leuk. En die, die, die dranghekken zijn wel door de gemeente geregeld, ja. En die worden dan ook netjes opgehaald en op de plekken neergezet waar ze horen. Dus dat is heel fijn. Oké, okay, en uh, heb je nog uh, uh, reacties van, van standhouders gehoord over uh, de sfeer op de markt... en hoe zij, hoe zij het ervaren, de opstelling... Ja, die, die, dat ervaren ze heel fijn. En ze vragen ook. En dat had ook gekund als je achteraf gaat kijken. We hadden twee, twee keer vol kunnen staan met deze markt. Ja. Dat is uh, nu dan... Dat heeft niet gekund. Maar onze wens is wel om het stukje zwaar lewees... wat we nu niet hebben afgesloten... om dat volgend jaar ja. gewoon wel te doen. Waardoor je toch weer twintig plekken meer kan verhuren. En twintig ja. mensen blij kunnen maken. En wat wel heel erg fijn is... je ziet gewoon de verbinten is, die, uh, die wij als organisatie uh, willen, willen neerzetten, dat dat ook gebeurt. En dat mensen ook contacten met elkaar leggen. Er komen mensen uit de hele regio, maar je ziet ook zandvoorters die dan even bij elkaar uh, een kopje koffie gaan drinken, of even een praatje gaan maken. Zoals elk jaar, uh, of vroeger ook al stond Trace Huisman bijvoorbeeld, met haar uh, circuit uh, posters. Ja. Uh, dat is toch een eyecatcher die men uh, graag uh, wil kopen uh, op zo'n markt. En dat, dat zie gewoon gebeuren en dat ze ook heel erg leuk contact met elkaar uh, krijgen dus dat is wel fantastisch om te zien. Ja heel goed en is uh, Trace nog steeds niet uh, door de pauze zijn dan? Nou, nou zo'n oh, lange ze, tijd. Is, ze is diep in gesprek, dus dat ga ik maar niet doen. Ik ga er niet storen. Maar dat zou ik eens vragen. En dan vertel ik dat volgende keer wel op de radio. Of ze, of ze de, niet een keertje door de ja. poses is. Of dat ze ze gewoon stiekem laat drukken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Hè? Maar ja, ook, ook de combinatie met dus de, de, de markt. Uh, het Pop-Up Museum. Het, het museum is open. Dus, dus het bruist van de, van, van de activiteiten op deze. Ja, jongens. En... Jongens, we hebben natuurlijk die expositie in het Zandvoors ja. Museum. De expositie in het dorp, in het raadhuis. Ja. En er is zoveel te doen in ons mooi beruizend dorp. Ja. Dat is niet normaal. Grandioos. Nou, ik hoop dat, ja. ik hoop dat deze twee kofferbakmarkten een aanzet zijn... voor een uh, meerdere kofferbakmarkten volgend jaar zonder corona. Laten we dat ook even hopen. Ja. hopen. En uh, ik, wil, ik wil je bij deze ook even feliciteren... met het succes van deze twee kofferbakmarkten... die je dit nu weer georganiseerd hebt. Ja, dankjewel, dankjewel. En uh, we gaan er gewoon voor, voor de toekomst. Dan uh, komt het helemaal goed, denk ik. En hoe voelt het nou om twee petten op te hebben, Roy? Als organisator en als uh, verslaggever? Ja, ik, ik kan er wel, soms wel drie op of vier. <laughs> maar, ja, ach, nee, dan zet ik de ene weer even op. En dan doe ik de andere weer af, toch? Oké, okay, nou, tot uur later uh, zijn de mensen nog welkom bij je. Tot uh, vier uur zijn de mensen nog uh, van harte welkom... op het uh, Gassigplaats uwe straat of uh, Kleine kroeg. Oké, okay, dankjewel uh, voor ja. uh, je tijd en heel veel plezier doe, daar nog. Ik doe het andere petje weer op. Uh, Oké, okay. hoi. Hoi, hoi. Dag, organisator. Doei. Dag. Dag. Dit is de heerlijke gauwouwe van de Beach Boys en de California Girls. Daar achteraan Kuas, uh, die Cats en Down to Earth. En uh, wij gaan uh, richting uh, de boulevard, de Noord Boulevard want... Uh, ja, daar heb je een hele mooie uitzichttoren die, die, die een kijkje laten nemen op het circuit, Albert-Jan. Ja, klopt. Want uh, bedoel, niet alleen is het nu gezellig druk in het centrum van Zandvoort met allerlei activiteiten. Maar de toeristen en de, de, de mensen die Zandvoort bezoeken, hebben die plek ook ontdekt, daar op de boulevard, de Noordboulevard dat je daar vandaar uit een uniek uitzicht hebt over het circuit. En het is zelfs echt uniek, zo'n circuit pal naast de zee... al dus een Engelse toerist enthousiast. Hij kijkt vanaf het uitzichtpunt langs de boulevard richting het circuit. Veel toeristen uit binnen- en buitenland beklimmen deze zomerse dagen het uitzichtpunt... om de opbouwwerkzaamheden voor de Formule 1 te bekijken. Zo ook Nick en zijn zoon Harry uit Engeland... en ze volgen de Formule 1 op de voet... en zijn hier een paar dagen op vakantie... en een bezoek aan Zandvoort kunnen ze dan natuurlijk ook niet overslaan... En zeker niet een uit mooie uitzicht op het circuit. Onze collega's van NH maken er de, daar, de, de nu volgende reportage van. So we're from England and we're just here on holiday for until the end of the week and zijn just uh, swinging past the track to take a look before the, the Grand Prix in September. De yeah, the McLaren shop for Lando nice. Ah, yeah. so you're a big fan? Yeah. Yeah, big fans. Yeah. So we, we've come. We've, we've also lived in. Abu Dhabi. Ja. So we gaan naar de F1. There. Hoe oogt het circuit? Ja, zoals ik het nu kan zien, mooi. En heeft u de tribunes ook al gezien? Ja, heb ik ook al gezien. Ja, vanaf hier hè. nog niet. Ik heb er nog niet op gezeten hoor. Nee. Maar Gaat u erop <laughs> zitten straks in september? Nee, nee, nee. Kijk. Ik ga gewoon lekker vanuit thuis uh, voor de buis gaan kijken. It's great. Ja, yeah. yeah, it's unusual to see the banked turns. You know, the, the, steep, the steep turns. Yeah and I think it looks like it'll be a, a great track for the Formula 1. Quite cool, yeah. Yeah, and what is cool about it? Um, Just how like big it is and where it is. And the, the banking turns are cool as well. Last weekend, well, felt sorry for Max last weekend. I thought it was mistake of Lewis to um, push Max out like that. Maybe he should, got, should have got more of a penalty. It's just, it might be a bit small for the whole of F1 to yeah. come here. Voor de race. Ja, yeah, zo so er zal hier 105.000 mensen per dag hier Ja, Ja, veel mensen. Voor deze kleine and en Oh Geweldig, hè, die jongen die dat ook zegt aan het eind. Maar hij heeft wel gelijk, inderdaad. 105.000 mensen per dag. Dat is uh, niet hè, niks. Nou, dank aan uh, NA Nieuws uh, voor deze reportage... vanuit het uh, uitzichtspunt uh, op de Noordboulevard. Brengt mij meteen op mijn uh, nieuwe businessmodel. Uh, dat ik van de week even met de gemeente contact op ga nemen... of ik daar een stoeltje mag neerzetten en dat ik dan beloof... Dat ik het gebied eromheen schoon hou en dat ik tegen iedereen zeg die even naar boven wil. Dat kost je 3 euro en dan kan je 15 minuten kan je genieten van het mooie uitzicht. En dan hou ik de boel mooi schoon daar. Dus ja, ik zie ja. het wel zitten. Ja, ja eigenlijk. Dat, dat begrijp ik wel. Ja, mooi, snap wel. Maar het was wel leuk wat die jongen zei: van uh, goh, uh, ja, toch uh, leuk zo'n klein circuit voor zo'n groot uh, Formule 1-circus. Ik bedoel, uh, hij. Uh, Doelde dan ben natuurlijk op, op die auto's en op alle medewerkers en, en, en monteurs en noem maar op. Want uh, ja, het is natuurlijk een van de kortste circuits van, uh, van het hele circuit. Ja. Van, van het circuit van de Formule 1. Dus nou, in ieder geval leuk dat ze uh, nu al kijken en uitkijken, ook naar de Grand Prix hier in Zandvoort. Begin september, als alles goed gaat, en daar gaan we gewoon vanuit dat het allemaal goed komt en goed gaat. En dat we gewoon uh, voor een uh, vol huis.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 Of ik alleen maar al mag een centje wijzen word v -v -v verliefd over mijn oren, ondersteboven. Dat er nog kan v -v verliefd over mijn oren. niet te geloven, stotterde van van mezelf hè. Ik zat. Dingen. Gewoon is het bij mij, echt wel gek genoeg Lijkt wel alles zo loop ik te swingen Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg Net als op het schooplijn voor de allereerste keer Laat het wel me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd over mijn oren, onderste boven Voor de allereerste keer laat de bel me bellen. Deze jongen komt niet meer. Verliefd over mijn ogen. alles te boven. dat er nog kan. Verliefd over mijn ogen. En niet te een... Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.